Kasper Meijer met het NOS-journaal. De dochter van de invloedrijke Kremlin-ideoloog Alexander Dugin is omgekomen bij een bomaanslag. Russische staatsmedia schrijven dat Daria Dugin gisteravond in een auto in de buurt van Moskou reed toen er een krachtige explosie was. Volgens staatsbeursbureau Tas was de auto waarin de vrouw reed van haar vader en was hij mogelijke doelwit. Alexander Dugin is een ultranationalistische denker en een belangrijke adviseur. Hij wordt ook wel het brein van Poetin genoemd. In Rotterdam hangt de vlag vanaf 10 uur half stok om Bram Peper te herdenken. De oud-burgemeester en oud-minister overdeed gisteren op 82-jarige leeftijd. Van binnen en buiten zijn Partij van de Arbeid komen bedroefde reacties. Ook premier Rutte heeft gereageerd op zijn overlijden. Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn. Bram Peper maakte voor Rotterdam een van de modernste steden ter wereld. Hij was een kundig bestuurder en een goede vriend, al dus Rutte.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 En vandaag start de derde en laatste Nederlandse etappe van de Ronde van Spanje. De etappe is 194 kilometer en start en finish in Breda. De leidersstrui wordt gedragen door Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen. Morgen is er een rustdag. Dinsdag gaat de Vuelta verder in het Spaanse Vitoria Gasteiz. Het weer, de dag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken droog bij graad of 23. Morgen wordt het 23 tot 27 graden bij geregeld zon, al neemt later op de dag vooral in het westen de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ja wa, wa wa wa wa goeie oude tijd, goeie oude tijd, toen je haast niet slapen kon. Wanneer je morgenjarig was, ja wanneer wa wa wij, goeie oude tijd, goeie oude tijd, heerlijk houten hobbelpaard, samen door een modderplas.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 Zingend op het grasveld liep. Ja, wat dan wij wij wij? Gron je oude tijd, gron je oude tijd. Ja, dat was de teddybeer, die altijd veilig naast je sliep. Ja, wat dan wij wij wij?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 Een muts van rood papier, een wereld van plezier. Parjabada, bada, bij, bij. Parjabada, bij, bada, bij. Parjabada, bij, bij. Bijna, bijna, bijna, bijna, de, bai de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 Waar blijft de tijd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 Tijd. Toen ik het en zwart draaien nog droeg, met de houtje, taal, de jas in de kroeg. om oh, het is alweer een En de existentialisten zaten op Saint-Germain-de-Près en gedwee, beetje mee. Zong de liedjes van Juliette Grigo, deed een zoals Marcel Marceau en Mayotte. Waar bleef de tijd? Ieder jaar was er weer een erin van de klok. Met de met de beat en de rock. Overbleef toch al die nieuwe tijd? Die tijd van lozems en van brozums En van hippie en van provo. Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? Er bleef de tijd. De...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 die buurt is verdwenen, die buurt heeft afgedaan. De buurt waar mijn oude heeft gestaan. Het is mijn buurt niet meer, het is voorbij. Alleen een brok sentiment, een droom is die buurt voor mij. Weet je nog van Kobi, die altijd langs kwam fietsen En die dan altijd zwaaide, ja, deze We hoopten elke keer, maar op wat winter. weer Want Kobi, die had benen, die er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 En ook niet mee. maar nam ze een gozer met een runder, met een runder, maar nam ze een gozer met een runder en varkenslagerij. Laatst waren we bij Kobi, we stonden in de winkel, ik kocht een worst en ik twee blinde vinken.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 Met de runder, met de runder, maar dan ze de gozer, met de runder en varkenslagen. En...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 Zelfde maat, zo heerlijk rustig. Het heeft een heel eigen taal, en het klinkt allemaal.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 Ja Zij lang had zijn vrouw met de aardappels zitten wachten. Om zes uur kwam hij van zijn werk, maar thuis kwam hij naar achter. Dan hoorde zij er eens op de trap, hoeveel Jacob er weer had gedronken. Hij schrok zijn prachtig gauw op en ging in zijn stoel zitten ronken. Zij wist dat hij in de kroeg klaar van en moppen vertelde. Terwijl zij bij het karre gelicht. Voor een hongel en hem de verstelde, dan wierp zij een blik uit het raam en haar kind in een schamelijk petje goot zuchtende de aardappels af en gunde die ploert verzetje. De zoon van haar tweede mevrouw, een mislukte student in de rechter, belaagde haar eer en haar deugd.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 Waarop hij zei en jij hebt steeds gedacht Dat ik je 30 jaar lang voor me lol zat Ja, dat was Doris, Tom Manners zoals hij officieel heet Met de drank en daarvoor André van Duin Met een plaatje wat niet helemaal uh, qua jaartallen overeenkomt Het is een nummer uit de, uit, de, uit de jaren 80. Maar ik vond het gewoon een leuk nummer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 Ik weet niet hoe bestaat, dat mijn hart nog altijd slaat Het is al duizend keer aan gegaan Veel te vaak is zo'n schat, die ik mateloos aanbad Met haar fraaie voet erbovenop gestaan. het is ook reuze zonde van je energie en tijd Dat je nachten met een kaarsvlam bij het open venster snijdt Nooit meer verliefd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 En als het eindelijk klaar is, zegt ze enthousiast en blij Dan doe je stukken handiger, dan jaap die vriend van mee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 Uniek. Dan is je even met permissie, dag en nacht muziek. Al was die woning heel wat duiken, al is de huur wel piek. Je blijft van puur gelukkig het dag en nacht muziek. Met wat schijn op je raam leef je enkel in verrukking. Maar de komt de sleur en je goed humeur, raakt aardig in verdrukking. En alle vrienden, van horen je buren veranderen spoedig de voedering. Hij klinkt door alle vier muren, dag en nacht muziek. Want in de straat, daar woont al jaren, een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jazz dan van varen: Dag en nacht muziek, en de familie van beneden. Met van trouw in het portiek, ja, zelfs de baby maakt het vrede. Dag en nachtmuziek. in de achtertuin blaast papa buis uit, het is bijna niet te geloven. En trompetten de schal, van overal. En de drummer, die van boven, de kruiden neer, de smid, de kapper, die spelen allemaal je piek, ja zelfs de poesje maken dapper.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 En de zamenschel en de gromme trekken met de rammelaar, een haar, een pieter en een wekker en een trik op van wat glazen. Doopling de sterkelijke artistiek, de buren groepen in extase,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 the uh -oh.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 Die mij, iedereen, ik heb al hemweefsel dat ik vertrek. Heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou nog in het krijg? Hier, tot zover. Het ritme van zeer via de kabel op 104.5.